Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Hamas laat een Israëlisch-Amerikaanse gijzelaar alleen vrij als Israël instemt met de volgende fase van het staakt het vuren. Dat zegt een vertegenwoordiger tegenover persbureau AP. Hamas eist dat Israël stopt met het blokkeren van humanitaire hulp en zich terugtrekt uit een corridor langs de grens van Gaza met Egypte. In de volgende fase zouden ook de lichamen van vier gijzelaars worden overgedragen aan Israël. Israël noemt het voorstel van Hamas psychologische oorlogsvoering. Leden van Hamas en bemiddelaars uit Qatar en Egypte bespreken het staakt het vuren vandaag in Cairo. Bij een schrootbedrijf in Helmond staat een berg afval in brand. De berg is ongeveer 10 meter hoog. Vanwege de vele rook is de provinciale weg N279 bij Helmond in beide richtingen afgesloten. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan door broei. De brandweer probeert het te bestrijden met onder meer een hoogwerker. Wanneer de weg weer open kan, is onbekend. Bij werkzaamheden vanmiddag op een boerenerf in Lemelerveld in Overijssel is een man zwaar gewond geraakt toen hij in een sloot viel en onder een mini-shovel belandde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De chauffeur van een grote shovel zag het gebeuren en kon de man bevrijden. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Schaatsenfabrikant Zandstra in Jouwen is koninklijk. Commissaris van de koning Brok van Friesland... heeft het predikaat uitgereikt aan het bedrijf dat 200 jaar bestaat. Zandstra ziet het als een bekroning voor het verleden... en als een opsteker voor de komende 200 jaar. De onderneming begon ooit als zeilmakerij... en ging in de jaren 30 ook schaatsen importeren en produceren. Om het predicaat koninklijk te krijgen... moet een bedrijf Nederlands zijn en tenminste 100 jaar bestaan... en ook moet het een vlekkeloze reputatie hebben. Dan het weer, zon en ook wolken. Vanavond opklaringen en dan koelt het flink af. Op sommige plaatsen kan het 5 graden vriezen. Morgen zon, in het noorden wolkenvelden en soms wat regen bij ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate, Verkeersupdate.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 Hier in Holland Kan zo gezellig zijn Lekker lang uit Wiggezonnen Met een grote parasol Ja, Daar zijn we weer twee uur van Entertainment for You. En dat allemaal hier op die zaterdag de 15e eh, maart alweer. Ja, volgende week gaan we de klok alweer eh, een uurtje vooruit zetten. Dan gaan we weer naar de zomertijd toe. Hé, lekker is dat. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartisten.nl. Zo is het. En we gaan eventjes naar Jeffrey Heesen en Mike Peterson en Dief in de Nacht. En dan gaan we zo eventjes uh, natuurlijk bellen. En naar Jessie Fields. Waarom is zij zo relaxed? Zij is moeder en heeft seks. Nou, ik zou het met haar echt wel weten. Yeah. Oh, nu blijft zij in mijn hoofd. Ik heb mezelf opgeloofd. Nou, ik zou het met haar echt wel weten. Me, so for me. Ja, Dat waren ze dan, Jeffrey Hezen en Mike Peterson eh, Ja, een mooi als je lacht Lach, lach, lach, lach, lach Hey, um, mijn verzoekplaatjes zijn welkom natuurlijk, www.zfmartiesten.nl En wij gaan eventjes naar een lekkere gauw ouwe, zoals uh, ja, Rob al de hele dag bezig is geweest onze uh, voorganger, Rob Harms Ja, en die, uh, die, die was eigenlijk al een beetje terug in de jaren zestig, dus ik denk, nou, laat ik deze ook eens gaan draaien Elvis Presley, and King Creole. King Creole. There's a man in New Orleans who plays a rock and roll. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone. Oh, Jumping King like catfish on a pole. Oh, yeah. You know he's gone, gone, gone. It's shaking King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his guitar like a Tommy gun. He starts to grow without in his throat He bends a string and that sauce she wrote. You know it's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. You know it's gone, gone. He sings a song about a crowd at home He sings a song about a jelly roll He sings a song about a pork and greens He sings some blues about a New Orleans You know it's gone, gone, gone uh, uh, Jumping uh, like a cat. Uh, on a uh, yeah. You know it's gone, gone, uh, gone The uh, uh, chicken king No matter how he plays, you gotta get him on your feet when he gets a rockin' fever, baby, he'll He don't stop playing till his guitar breaks You know he's gone, gone, gone Jumpin' like a catfish on the pole, yeah You know he's gone, gone, gone, gone. Out of that chicken, chicken, chicken Ah, lekker hoor, lekker gaan we auwe. Hè? Eh. Ja. Alleen maar hit. Zoetje. Ja, ja, ja, ja, ja, ja Wow. Entertainment for you. Mario Eddy en mi corazón. 30 jaar heel prettige radio verzorgt, dan heb je wel wat te vieren. ZFM is al 35 jaar actief voor Zandvoort en omgeving. En daarom is het feest. Met extra feestelijke programma's natuurlijk. En we lopen al warm voor de volgende 35 jaar. Oh, wauw. Vier 35 jaar ZFM Zandvoort met ons. En luister mee. ZFM Zandvoort is er al 35 jaar. Voor u! 35 jaar, ZFM Zandvoort Hoort, zegt het voort Dit klinkt gezellig John West en Laura Toen ik jou Zag staan Onder het licht van de maan wow. Het was zo mooi dat het bed een droom kon zijn. Heel mijn hart, dat soms oh, oh, oh, in vuur en vlam. Ik ben zo blij dat jij in mijn leven kwam. Ik ben zo blij. Kan, maar ik zie je nooit staan met je koffer nooit. En als je gaat, mag ik met je meedanken. Want alles vind ik samen tof En ik kan niet meer zonder jou En dat is je eigen schuld Je hebt het zelfs zo ver laten komen En ik ben blij dat de vrouw die in mijn leven is Zo'n meisje is, uit het Als jij mij ooit verlaat Weet ik me geen raad Want een leven zonder jou Is toch geen leven meer Daarom vraag ik aan jou. Blijf bij mij. Ik heb Martijn vraag. Voor... Onder het licht van Was de Dat Was zo mooi Som. Dat het net Een droom kon zijn Dus liefste, liefste Blijf Bij mij De liefde tussen ons Gaat nooit meer voorbij Oh liefste Blijf bij mij Blijf bij mij Nou ik weet dat ik niet perfect ben Maar het gerucht doet al jaren erom nu hoor je dat ik met Johnny West ben. Dus er wordt gedanst en gefeest en gezongen. Hoe kan je beter vieren dat we samen zijn? Op zo'n prachtige dag als vandaag. En ik wil zo graag dat je bij me blijft. En dat is alles wat ik van je vraag Dat was hier dan. John West en Lange Frans. En uh, blijf bij uh, mij. En uh, Miranda uit Rotterdam. Die vraagt een plaatje aan. En die, uh, ja, die uh, speciaal allemaal. Voor iedereen die luistert. Yves Berense, Emma Heesters. En uh, alleen met jou. Met jou. En dat allemaal gezongen door Yves Berensen, onze eigen Yves Berensen en Emma Heesters. En dat allemaal hier vanaf de tolweg 10A. En wij gaan naar Laura Heigen. Ja. En houdt erin de gaten. volgende week, als het goed is, dan uh, is ze hier aan, uh, aanwezig in de studio. De was ik verrast door je ogen en een lach. Ik dacht, van een leuke gast. Maar na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 Ons leven, wat heb jij in mij nou nog te geven? Geen tijd voor jou, Geen tijd. had jij verwacht dat ik nog blijven zou? Je kan al zeggen van ik ben niet als de rest Wil voor je gaan is wat je zegt, maar je doet niet eens je pest ik zoek geen man die constant naast zijn schoenen loopt. Die je van alles belooft, waarvan ik geen woord geloof. Oh, oké, okay. dit is er het vlek, want oh, nee. Even, wat heb jij mij nou? Ik heb geen Hallo. tijd voor jou, Laura Heigier, Ja, natuurlijk uh, aanwezig volgende week zaterdag. Ja, weer van 2 tot 7 hebben wij weer een, uh, ja, een hele lange uitzending. En dat uh, komt doordat twee programma's uh, zich uh, samenvoegen op die dag. En uh, ja, daar uh, komen aardig wat uh, artiesten aan te pas uh, hier in de studio. Dus het wordt een volle studio. Dus als je mee wil kijken, mee wil luisteren... ga dan zeker naar www.zfmartiesten.nl. Dus van 2 tot 7... Zandwoord voor jou. En uh, ja, ik. Uh, ben even gegraven in de oude doos. En uh, daar kwam ik deze tegen van Saskia en Serge. Ik pluk de mooiste ster uit het heelal. Ik pluk de mooiste bloem. Uit het diepste dal ik vlieg naar de horizon, door het plaat. Alles wat onmogelijk lijkt, doe ik voor jou. Ik hou je stevig vast, ik laat je niet meer gaan, ik kus je liefst. Zolang ik leef, omdat ik grenzenloos veel om je geef. Als jij me eventjes maar aan.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 Start maar gezegd worden. Oh, lekker hè. Als je zachtjes zegt. Ja, ja. Ik Oh. Ja, lekker hoor. Saskia je hier bij ZFM Entertainment View vanaf de Tolweg 10a. Wanneer je al 35 jaar heel prettige radio verzorgt, dan heb je wel wat te vieren.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 Ik heb alles afgevogen al Oh, mijn lieveling Je bent mijn allerliefste lieverling. Oh jij ja, je lekker ding Mijn lieveling ben jij Geef mij jouw lach Dag, dag, dag. Ja, elke zoen, zon, zoen wil ik overdoen, doen, doen. Je hoort bij mij, mij, mij. Oh, jij maakt me blij. Oh, mijn lekker, lieve, lekker, lieve, lekker, lieve, lekker, lieve, lieveling. Lieve, lieve. Jij maakt me blij. Ah, lekker hoor. Ja, volgende week is hier aanwezig in de studio natuurlijk... ...Maurice Groeneweg en dat allemaal bij Zandvoort voor jou. Een vijf uur durend programma doordat er twee programma's eigenlijk samengevoegd worden. Zowel Entertainment View als Zandvoort op zaterdag. Die gaan samen en dat maakt Vijf Uur Radio met diverse artiesten hier live in de studio. Waaronder dus, ja, Maurice Groeneweg en natuurlijk ook, ja, mevrouw Hegen, ja... Laura Eigen En, ehm, um, ja, ik heb hier een verzoekje. En dat is uh, op, de, op speciaal verzoek: ja. de lucht in. Speciaal voor Mission uit Rotterdam, gebroeders Helikopter. Helikopter. Ik heb een heli, heli, heli, heli. Een helikopter, ja, met de rode kleur. En in mijn helikopter, daar zit de rode deur. En mooie je rode stoelen, die zijn voor het gemak. Ja, stap maar in mijn ja daar gaan we. Ja met een mooie staart En in mijn helikopter Heb ik een routekaart Dus doe dat is een knuffel Die is voor het gemak Ja maar in mijn heli Ja daar gaan we Speciaal verzoek voor de Michel. De helikopters, gebroedersco. En ja, we gaan verder met een verzoekje. Afkomstig van Wuppie. Die vraagt hem aan. Voor iedereen. Die zit te luisteren. Woonplaatje van Jan En uh, ik heb genomen zijn laatste nieuwe natuurlijk. Verder met mijn leven. Ik zit hier heel alleen, geen vrienden om me heen Die lach is van mij allang verdwenen Ik voel alleen verdriet, niemand die het ziet Het geluk is er voor mij het leven niet Maar ik moet niet langer dwalen door de stilte van de nacht Misschien vind ik al morgen weer gewoon mijn eigen laag. Dan kom ik verder met mijn leven, dat heb ik lang niet meer gedaan. Zijn al mijn tranen weer verdwenen? En zal een droom ook weer bestaan? de dag weer gaan omarmen, en zie ik in één keer weer de zon. Een antwoord zal ik niet gaan krijgen, dat blijft voor mij een stil,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 Want misschien vind ik al morgen bin gewoon mijn eigen laag. Dan ga ik verder met mijn leven. Dat heb ik lang niet meer gedaan. Zijn al mijn tranen weer verdwenen? En, en zal een droom ook weer bestaan?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 Ik ik niet gaan krijgen Dat blijft voor mij Stil, waarom Ja, gezellig, vet. Zeker weten. Jannes was dat op aanvraag van uh, Wuppy. En uh, ja, dit is uh, Sieneke. En zij hebben het over. Bekijk het maar. Nou, dat gaan we zeker doen. De lekkerste is komen hier voorbij. op die 106.9. DHB plus 9A. And naar Entertainment for You jij denkt heel anders dat weet ik wel. Maar zie het leven toch als een spel. Als je vertrouwt op die goede raad, dan zul je merken dat alles gaat. leven een feest want liefste luister de sterren die wijzen ons de weg en kijk naar de maan die schijnbaar gekomt want liefste zon Van de maan gaan staan Nooit wordt het donker In ons bestaan Jij bent nu zeker En speelt het spel Eens dacht jij anders Dat weet ik wel Op verzoek Janske en liefste luister. We hebben nog een verzoekje en dat uh, ja, komt uh, van Wuppy En dat uh, voor uh, Fred. Uh, dankjewel voor, voor Zelka, voor Michel, uh, Miranda en voor iedereen die uh, zit te luisteren. Django Wagner en oh Milena. <lacht> Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot 7 uur. Entertainment, voor jou. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En als je zit eten, eet smakelijk. Heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen? zie je de stad van echte romantiek. Daar wilde ik met jou al zo lang naartoe. Gondels in de grachten zijn al... En gelijk met jou op zoek Oh Milena <lacht> Draai nog eens een plaatje. Ah, ja, gezellig vind Tengo en una libreta tantas canciones. Tiene tu nombre y tengo razones. Para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones. Laura y la fecha y dos corazones. Y dice que hay San Sebastián. Y si tengo que escoger.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 La que siempre, siempre fue tu favorita, la que, que siempre, siempre, siempre, siempre mueve tu botita. Y si tengo que escoger, hey. me quedo metido. canciones y siento ganas de irte a buscar niet meer. Ik hoor je niet meer. Ik hoor je niet meer. Ik hoor je niet meer. Ik San je Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a...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 Say, Gila lo say, Gila lo say, Zugang Shi. Hoor. FM. Ja. De zender van Zandvoort en Omstreken. Als je dat nog weet. En uh, ja, deze man is er volgende week ook bij. Peter Marnier uh, en Amsterdam, daar ben ik geboren. Ja, uh, volgende week dus uh, Zandvoort voor jou. Diverse artiesten hier in de studio live aanwezig. En uh, ook uh, live zingen natuurlijk. Waaronder deze man. En uh, ja. Emiel Baars, die komt ook nog. En, uh, ja, dan gaan we gaan het lekker presenteren. Ik zei de gek met uh, Rob Harms, Richard Buithek en uh, natuurlijk Devin Donovan is hier ook aanwezig om uh, ja, te helpen met de presentatie natuurlijk uh, van Zandvoort voor jou. Dus uh, Emiel Baars en uh, Peter Marnier, Maurice Groeneweg en uh, ja, nog meerdere artiesten. Dus uh, ik zou zeggen, zeker afstemmen volgende week als je niks te doen hebt. En uh, je kan lekker meekijken, www.zfmartisten.nl. Daar kan je gewoon uh, kijken, en, uh, wat fotootjes. Maar je kan ook lekker luisteren en uh, natuurlijk ook uh, meekijken in de studio volgende week. Dus ik zou zeker afstemmen. Zandvoort voor jou, van 2 tot 7. En uh, ja, we maken er een gezellige dag van. Als ik vroeger bij oma mocht spelen...